Clemens Peters met het NOS-journaal. De Turkse premier Yildirim zegt dat de Turkse luchtmacht een aanval heeft uitgevoerd in de Syrische grensregio Afrin. Turkije kondigde gisteren al een militaire operatie aan in de streek in Noord-Syrië. Een Turkse functionaris zegt tegen Reuters dat Turkse gevechtsvliegtuigen aanvallen hebben uitgevoerd op Koerdische milities. Op sociale media zijn foto's verschenen met daarop een rookwolk boven Afrin.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 De Franse topkok Paul Bocuse is overleden. Hij werd gezien als de ambassadeur van de Franse keuken in het buitenland. Over de hele wereld opende hij restaurants. Zijn restaurant bij Lyon kreeg in 1965 een derde Michelinster... en behield die tot de dag van vandaag. Bocuse omarmde de Nouvelle Cuisine. Anders dan in de traditionele Franse keuken... waarin veel boter en bloem wordt gebruikt... kiezen de mensen in de Nouvelle Cuisine... voor lichte, simpele gerechten met veel verse ingrediënten. Paul Bocuse was...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 Richard Duran, and always the sun. The entertainment for you, zaterdag, gast. Ja, en dat is Eddie Wester. En ik zou zeggen, Eddie, welkom hier in de studio bij CFM Zandvoort. Uh, ja, ik zou zeggen, stel jij er even voor voor de luisteraars. Nou, uh, Eddie Wester, ja, uh, Holland, Zandelijk. Even wachten, we, Eddy. Volgens mij we hebben een probleempje met de, de microfoon, geloof ik. Um, zou je even door willen schuiven naar de andere? Ja, ja. dat doe ik. Ja, hij, hij heeft een klein beetje kuren. Geef niet, pakken we ja. gewoon een andere ja. microfoon. Dat is een stuk duidelijker. Deze doet het gelukkig wel. Ja. Nou, hey. nou ik, uh, ik ben Eddie Wester. Ik uh, ben geboren Amsterdammer. En uh, ja, ik maak al bijna mijn hele leven muziek. En ik uh, zing daarbij. Ja. ja. ja. ja. Van daarom, uh, daarom zit je ook hier natuurlijk. Ja, hè? Vanwege, natuurlijk. Uh, ja. Jouw nieuwe single? Elke nacht. Ja, hele leuke single. Ja, ja inderdaad, dat is mijn tweede single. Je tweede single, inderdaad. Ja. Daar hebben we het net al over gehad. En uh, ja, Jasje, dat was de eerste, hè? Of even kijken. Nee. Ja, ja. nee, ik wil je kussen. Dat was mijn oh, eerst, uh, eerste single. Eerst, okay, die, is okay, een, okay. die is een jaar terug uitgekomen. En uh, deze single is uh, in uh, november uitgekomen. Oké, okay, ik wil je kussen en dan hebben we inderdaad de laatste jas. Dat was... Elk, elke nacht is de ja, tweede zingel. Ja. En de laatste jas, dat is een, een lied wat ik uh, eigenlijk uh, gewoon uh, voor de lol op YouTube heb gezet. Omdat ik dat gewoon een heel leuk lied vond. Ja, ja. Okay, ja een feestelijke uh, ja, aangelegenheid, zeg maar. Hè? Ja, nou ja, goed, de laatste jas is niet zo heel feestelijk, maar... Nou ja, <laughs> als je, als je, als je <laughs> het is maar hoe je het een beetje interpreteert natuurlijk. <laughs> ja, goed, uh, het woord zegt dat al, ah, hè, de laatste jas. Ja. Dus uh, ja, goed. Ja, ik hoop uh, dat ik nog heel lang uh, die jas niet aan hoef te trekken, Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> nee oké. Okay. Nou ja, even, uh, ik heb gelijk een binnenprintje inderdaad... Nou, geeft niet, uh, leven de lol, nee, laat maar zeggen. Ja, zo is het. Uh, ik bedoel, uh, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeggen ze altijd. Ja, precies, dus, uh, precies. Hey, maar uh, ja, elke nacht, uh, ja, hoe is het eigenlijk ontstaan een beetje? Ja, dus ik, uh, ja, ik heb een beetje bij mensen om me heen heb ik de inspiratie gevonden. En, uh, ja, het lied gaat over een verbroken liefde waarbij in dit geval hij haar niet kan vergeten. He, de gedachte aan, aan de alle mooie dingen die spoken nog door zijn hoofd... dat houdt hem dus gewoon wakker. He, ja. En dan, ja, dan elke nacht droom ik van jou, zingt hij dan. En uh, ja, het, het, is een, het, is, het is een veel bezongen, bezongen iets. Uh, Benny Nijman heeft dat vroeger ook een beetje gezongen. Waarom fluister ik jouw ja, naam nog? Ja, ja. He, dat is een beetje ja. een, een nummer in hetzelfde genre. Dus uh, ja... Het, het, het is helaas uh, voor veel mensen nog een alledaagse uh, iets. Uh, Daar ontkomen we niet aan, denk ik. N nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat het altijd nee. blijft. Ja. Ik denk dat we hem eventjes moeten gaan beluisteren. Ja, dat gaan we voor gezellig doen. Elke nacht. Eddie Westen. Nee. Nog jouw adem en jouw kus op mijn gezicht Jouw woordjes over liefde, het klonk als een gedicht Het is moeilijk te vergeten, alles lijkt zo kort geleden Al jouw zuchtjes, al jouw kreten, nu kan ik er niets meer mee Elke nacht droom ik van jou, zonder jou ben ik zo eenzaam, ik voel dat jij nog van me houdt, ik fluister altijd nog jouw naam. Elke nacht denk ik aan jou, ik kan jou nog lang niet missen, ik was jouw prins op het witte paard. Mijn hart had ik voor jou bewaard. Ik proef nog al jouw tranen, zo zout op mijn tong. Mijn leefde van de liefde, wat was jij nog jong? Hoe kan ik jou nou vergeten? Ik kan niets meer zonder jou. Alles heb ik je gegeven, liefste bel me nu toch aan.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 Heerlijke plaat, Eddie. Ja, dankjewel. Ja, dat dankjewel. Uh, dat zeg, ja, dan had ik het net al over. 99% uh, is toch allemaal een beetje up tempo. Ja. En dan, dan hoor ik dit weer. En dan denk ik van, hé. Is toch wel eventjes uh, verfrissend. Even weer wat anders. Ja, het is een, een, een lekker deuntje. En uh, ja, ik hoor over het algemeen dat die ook gewoon lekker opgepakt wordt. En uh, hij blijft lekker hangen. Ja. Net dat... zoals mijn eerste single. Die is een beetje in dezelfde trant muzikaal gezien. Dus ja, uh, ja heerlijk. Heerlijke muziek om te maken. Hé, hey, uh, ja. we hadden het net ook een klein beetje over. Er staat, er staat nog wat te wachten. Uh, je bent uh, uitgenodigd. Ja, ja, inderdaad. Ik zei dat net al even... Uh, achter, de, achter de microfoon langs. Ik ben uitgenodigd om in uh, maart... Uh, op uh, de fanclubdag van uh, Koos Alberts... Uh, te komen zingen. Oké, okay, en, en, en die fanclubdag... die, be, die, die, die vindt is, plaats waar? Die is uh, in maart, in Arendonk. Dat is net over de Belgische grens. Uh, achter Eindhoven. En... Uh, ja, uh, mensen kunnen bijvoorbeeld op mijn website of gewoon bij, bij Koos Alberts op de, op de website ja. uh, om informatie uh, kijken. En hoe ze daar terecht kunnen komen, wat het kost. En ja, er worden allerlei uh, leuke artiesten, waaronder ik, worden daar uitgenodigd om, om de dag op te luisteren. Is het uh, www.erdiewester.nl? www.erdiewester.nl Oké, okay. dus daar kunnen ze in ieder geval naartoe om, ja. uh, om eventjes te kijken uh, ja, wat eigenlijk... Ja, ja, ja. Speelt. En daar wat ze, gaat komen? Daar kunnen ze de nodige informatie vinden. En uh, ik heb ook Facebook, dus mensen kunnen mij ook vinden via Facebook. Uh, daar heb ik een uh, leuke likepagina. En uh, daar, daar zet ik ook heel veel dingetjes op. Uh, ik heb uh, Instagram. Uh, en als ze informatie willen winnen of iets willen vragen aan mij, dan kunnen ze me altijd een mailtje sturen naar info@eddywester.nl. Oh. En Eddy schrijf je met IE. -E. Ja, ja, niet ja. met Y, want anders ja, komt nou, ja, het inderdaad. Ja, Velen vele zullen dat schrijven met i eh, ja, internet, ja, inderdaad. Maar in ieder geval, eh, ja, info, Ja. En dat met IE. En ja, www.errieweste.nl. Ja, www ja is dat de is de website, daar uh, kunnen ze oh, alles ja. vinden. Ja. En privéberichtjes uh, via Facebook uh, worden beantwoord. Uh, um, eigenlijk wel voor boekingen of uh, dat soort dingen. Um, ja, als het gaat om boekingen dan worden ze zeker beantwoord ja. oh, okay. ja, Dus als mensen echt, uh, echt nuttige vragen hebben Dus niet uh, zoiets vragen van wat voor kleur oog heb jij Of een, wat voor een auto rijd jij ja. weet je <laughs> Nee, gewoon echt, uh, echt uh, serieuze vragen worden altijd beantwoord Oké, okay, nou ja, dan heb ik eigenlijk uh, de andere vormen dan Oh, rustig Rustiger. Ja, ja, ja, nou ja, daar hadden we net al eventjes ja. last van. De laatste jas. De laatste jas. <laughs> ja, ook een, een, een heerlijk nummer vind ik zelf. Uh, mijn liedjes die tot nu toe uit zijn gekomen en die te luisteren zijn uh, op, uh, op, op YouTube. Die zijn allemaal geschreven door Sean van der Ven. En Sean uh, van der Ven is jarenlang orkestleider, arrangeur en tekstschrijver van uh, André Hazes geweest. Okay. En dat valt uh, duidelijk te horen aan de laatste jas. Een typische hazersound. Ik denk, uh, dan we hem eventjes gaan beluisteren. Nou, dat gaan we dat doen. die we. ja. Wester en uh, de laatste jas. Ik had vriendinnen bij de vleet omdat ik geld had Mooie vrouwen om me heen, alleen champagne in het bad En mijn bed stond nooit lang leeg, zeker nooit langer dan één nacht Maar als je dacht dat jij wat kreeg, nou dan heb je pech gehad Want de laatste jas die heeft geen zakken Als ik ga tussen zes planken heb Dan heb ik jullie eindelijk goed te pakken kun je wel janken, maar dat is je eigen schuld Van de laatste jas, die heeft geen zakken Als ik ga tussen zes planken, heb ik alles opgemaakt Dan heb ik je. Geschuld. Het ging alleen maar om mijn poen, dat was de opzet Het was voor jullie acht seizoen, maar ik heb goed op gelet. Toen ik in de gaten kreeg, dat voor jullie liefde niet bestond Kreeg je een koekje van eigen deeg en nu ben ik aan zet. Want de laatste jas die heeft geen zakken. Als ik ga tussen zes planken heb ik alles opgemaakt. Dan heb ik jullie eindelijk goed te pakken. Kun je wel janken, maar dat is je eigen schut.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 nou dan neem ik je te grazen Eigenlijk was het omgekeerd Ik heb ook van jullie geprofiteerd om de laatste jas die heeft geen zakken Als ik ga een zes planken Heb ik alles opgemaakt Dan heb ik jullie eindelijk goed te pakken Ben je wel Jan? Maar daar is je geschil. Ja, dat was hij dan. De laatste jas, eh, Eddy. Ja. Nou, voor ons niet, gelukkig. Nee, gelukkig niet. En ik hoop dat dat ook ja, nog vlopen. zo lang zal blijven. <laughs> Hé, hey, maar uh, ja, zeg ik ja. Nog lekker in het gehoor. Ja, relaxed. Ja, ja, ja. ja zeker. En het is ook uh, precies de reden waarom ik. Uh, ja, dit nummer gewoon uh, wilde maken en hebben met Sean uh, met, met van der Ven. Uh, de sound al. Hè? Ik hou ook wel van de Hazes sound. Oh, oh, oh. Oh, Eddie zat er <laughs> ik, doorheen ik hou, ik hou van de Hazes sound. Hè? Uh, ja, ik ben nou eenmaal Amsterdammer. En ik kom uit dezelfde straat als André Hazes. En uh, ja... Uh, de, de tekst ook, uh, dat, dat ligt mij wel aan het hart. Ik, ik hou wel van, van uh, laat me zeggen, het levenslied. en ja. Dus de, de verhalen, herkenbaar dingen die mensen gewoon uh, meemaken. Uh, een lach en een traan. En, ja. Ja, ja, daar we, hoort dit bij. Daar hadden we het net al een beetje over ja. waar we een beetje mee opgegroeid zijn. Hè? Ja, toch wel uh, Tante Leen en John Yordaan, ja, Wille ja. En, ja. Willy Alberti, Willi ja. Alberti. Ja, nou ja, goed, kijk, uh, mijn moeder die werkte vroeger twee dagen in de week uh, bij Tante Leen in het café. Ja. En uh, Karel van Brugge, oftewel uh, Willy Alberti, was mijn overbuurman. Ja. Dus ja, uh, ja ik, ik zat gewoon dicht bij het vuur, muzikaal gezien, hè, laat maar zeggen. Ja, ja. ja. ja, ja en het was toen natuurlijk ook. Uh, Vandaag de dag is dat wat anders, maar eh, toen was ons kent ons. Ja, ja inderdaad. En, eh, ja. Oude jongens krentenbrood, zijn. Oude jongens krentenbrood, <laughs> inderdaad, ja. Ja, en dat, eh, dat is tegenwoordig een beetje, ja, toch wel jammer ja, ja. Eh, veranderd. En in, in, in volksbuurten zoals de Jordaan, zoals vroeger, dat, dat, is, ja, dat, dat vind je gewoon niet meer. Dat, en, dat, en, met z'n allen voor elkaar, hè. Dat, dat, ja, mensen zijn een beetje op zich geworden in dat opzicht. ja. Op ja. ja, de ouderen... die hebben dat nog wel een beetje, ja. natuurlijk. Maar ja... in het algemeen, zeg ik... Nou ja het verpaupert. Ja, maar ja. Ik, ik, ik hou van die sfeer... en ik, ik hou van de muziek die erbij hoort. Uh, het levenslied, het herkenbare ja. verhaal... voor iedereen. Ja, ja, ja. ja en ja. Uh, zo kennen we ook... Uh, natuurlijk ook nog dergelijke zangers... Eh, die daar... Uh, uh, ja, rondzwerven, zeg ik maar. Ja, ja, kijk... Uh, er de, de, de lopen nog steeds... Uh, Goede grote zangers rond. Ja, Kijk, zei, we zijn ja. er al genoeg verloren, helaas, uit die buurt. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, we, hebben, we hadden het net al over Koos Albert. De beste man leeft gelukkig nog, bemoeit zich nog heel goed, heel veel met de Nederlandse muziek. Ja. En uit de Amsterdamse hoek, ja, goed, we hebben een Peter Beens, we hebben een Mick Harren. Ja, ja je kunt zo gek niet bedenken, ja. Wolter Kroes. Ja, het, het, ja, we ja, hebben nog ja, gewoon Walt, nog ja, rolt uh, ja, het, het Ja, ja, het maar niet ja goed. Ja. <laughs> het is wel goed. In Amsterdam. Nee, oké, okay, maar hij, hij bemoeit zich wel heel veel met, met, met, met muziek zien, ook daar. En ja, uh, ja goed. Het, niet te vergeten, de man in zijn gele zwembroek, Edri is roeveling. <laughs> ja, nou, ja. <laughs> nee, ik bedoel, maar hij is helemaal bekend in Amsterdam. Ja, zeker. Wie kent hem niet? En toch, ja, ik vind het altijd toch wel. Grappig dat die man toch vol blijft houden. Ja, nou ja, goed. Kijk, het, mu het muziek zit hem natuurlijk in zijn bloed. Het is ja. hem met de paplepel ingegoten. En ik luisterde vroeger ook al naar muziek van Ali Roelfink. En uh, ja, dat... Uh, dus ja. Ja. ja. Nou ja, meester, ben ik ben ermee grootgebracht. Hij wordt altijd een beetje... belachelijk gemaakt. Ja, zo. maar er zijn genoeg artiesten maar, die liedjes van hem zingen. Hè? Want ja, ja, ja, ja. hij heeft heel veel leuke... Ja, ja, ja. en goede liedjes gemaakt. Ja, zeker. Ja, dus uh, ja, we moeten hem zeker muzikaal niet onderschatten, de beste man. Nee, ja, en ik weet ook niet waarom dat het is. Ja, nou ja, goed. Kijk, je, <laughs> ja, je roept maar, ja, het een kijk beetje ja. af. Als je hier je geles ah, wendbrouw... Gele ja, ja, in zijn bar inderdaad. Hé, <laughs> hey, maar... Um, ik wil je kussen. Ik wil je kussen, ja. Mijn ja. eerste ja. single. De eerste single. Ja. Die uh, is uit de maal geschud. Of, uh, eh, of, of wilde je iemand kussen? Uh, toen leerde je toen je uh, vrouw kent, uh, wat, wat Nou, wat? Uh, nee. Toen, toen had ik mijn uh, huidige vrouw nog niet uh, ontmoet. Oké. Okay. Maar uh, ik, ik wilde gewoon uh, een soort van liefdeslied. Een modern liefdeslied uh, wilde ik uh, maken. En uh, ja, ik heb wat trefwoorden gegeven... En, en dingen gewoon aangedragen van... ja, weet je, wat, wat doe je nou als je... Uh, stapel bent op iemand. Uh, hè, wat wil je dan? Uh, wat doe je? Nou, de hele dag kussen, knuffelen. of Links op de wang, rechts op de wang. Uh, Sommigen vroeg tot s'avonds laat. Dag in, dag ja, uit. Handje vast aan. Uh, uh, nou, nou ja, precies. Uh, een, beetje dat, zonnetje, uh, uh, <laughs> een beetje dat <laughs> zonnetje. Ik wil het nog net niet klef noemen. <laughs> nee, maar ja, goed. Ik, ik wilde dat graag verwoorden in een lied. Dat, dat gevoel, dat wat je meemaakt. Wat die vlinders in je buik met je doen. Ja. En uh, ja, daar is Ik wil je kussen het resultaat van geworden. Oké, okay, ik denk dat we even gaan luisteren. Ja, gezellig. Kijk, uh, kijken wat, uh, ja, wat het teweeg brengt. Ja, ik hoop, ik hoop een, mooi, <laughs> een heleboel mooie dingen. Oké. Okay. <laughs> en die wisten. En ja, ik wil je kussen. Jij bent een paradijs op aarde. Jij bent van onschatbare waarden Door jou loopt het water in mijn mond Jij bent voor mij de enige ware En jij bent niet de evenaren Ik wou dat jij hier nu voor me stond Jij hebt mij volledig 20 uur per dag Ik wil je kussen Kussen, kussen 12 maanden als het mag Komen. Jij bent het meisje uit mijn dromen Maar door jou draait de maan steeds om ons heen Je laat het licht in me branden Jij hebt de allerzachtste handen en zo mooi als jij is er maar één Op jou heb ik veel te Kussen, kussen, 24 uur per dag. Ik wil je kussen, kussen, kussen, twaalf maanden als het mag. Ik wil je kussen op je mond of op je bank. 20 uur per dag Ik wil je kussen, kussen, kussen Twaalf mannen als het mag Ik wil je kussen op je mond Of op je baan. Ik wil je kussen, kussen, kussen Eddie Wester en ik wil je kussen. Ja, klinkt lekker, hè, Eddie? Ja, lekker, dat, hè. Uh, ja, dat, je, dat je zegt van nou. Uh, ik ja, heb alweer helemaal zin in de zomer. De zomer komt eraan, ja. inderdaad. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat. Uh... Kijk, hoor. Ja, ik zit, ik zit een beetje te puzzelen. Ik zit hier een beetje verkeerd te drukken, allemaal. Ah, dat geeft niet. Dat zal mij maar niet wegdrukken. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, dat gaat niet. Dat schuif je, dat blijft allemaal bestaan. Nou ja, ik zit even te kijken of we nog wat hebben eigenlijk van jou, maar. Ja. ja, als het goed is kan je via YouTube... Ik weet niet of je dat hier kan draaien. Ja. Uh, Daar heb ik, ik, ik... Ik, ik heb je lief, die bedoel je? Ja, ja nee. van Paul de Leeuw. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook wel iets met Paul de Leeuw. Niet heel veel natuurlijk, alleen maar muzikaal gezien. Ja, uh, ja Paul de Leeuw, uh, voor mij een beetje een alleskunner. Op, op, uh, die man die kan eigenlijk van alles wat... Uh, ja, hè, ja, die, die, inderdaad, man is hij van alles ja, ja, ja, ja. precies, dus die, die doet televisie die doet radio, die doet van alles ja, en theater, um, theater ja. En uh, hij heeft ook een paar hele mooie liedjes gemaakt ja. en um, ik heb je lief vind ik zelf daar er één van en um, ik, ja, ik zing dat lied ook heel graag ja. uh, ik, ik heb dat eigenlijk speciaal voor een bepaalde gelegenheid een keer ingestudeerd en uh, ja, dat, dat viel mij zo goed ja. Dat lied. En uh, de mensen die het hoorden, die, die zeiden ook zoiets van: Goh, het, uh, dat heb je best mooi gedaan. Ja, dus ik had zoiets van: Ja, daar moet ik wat mee doen. Uh, dus ik heb dat even tussen neus en lippen door. Heb ik dat opgenomen bij Telstar in de studio. En da dat heb ik zo op, uh, op uh, ja, kaal bewerkt, laat me zeggen, op, ja. op YouTube gezet. Ja, en uh, ja, tijdens het zingen hoor ik altijd hele leuke reacties. Van uh, goed gezongen en mooi en uh, ja. ja. Ja, ik bedoel, ja. ja. Ik heb ook niks met Paul de Leeuw, maar inderdaad, net wat je zegt, ja, bepaalde nummers, ja, die spreken je toch aan. Ja, inderdaad. En, en, en, ondanks dat, nou ja, zingen wil ik het niet noemen. Het is eigenlijk een beetje wat hij, hij noemt het op, he, als het ware. Ja, het valt me wel heel veel. Van deze versie, ik heb je lief, staan de verschillende uitvoeringen van Paul de Leeuw zelf op, ja. uh, op, op Facebook ja. of op uh, YouTube... En ja, bij de meesten heb ik het gevoel van... Uh, man, raffel het niet zo af, want het ja. is zo'n mooi lied. Ja. Dus uh, ja, ik heb af en toe het gevoel dat hij, net wat je zegt... het een beetje, beetje rapt of, of uh, ja, ja, ja. opzegt, laat ja, me zeggen. Ja. Uh, terwijl het eigenlijk een heel mooi lied is. En als je de, ja. gewoon de studioversie van hem hoort... ja, dat vind ik prachtig. Ja. En daar is uh, mijn versie op gebaseerd. En die gaan we nu even beluisteren. Lekker. Eddie Wister. En uh, ja, Ik heb je lief van Paul de Leeuw...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 mijn hele leven het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit ik zonder jou niet leven kan. Je mooie ogen doen me smelten het zet me zo in vuur en vlam. Ik krijg het enkel van jouw aanblik, ik krijg het ook van Amsterdam. Ik heb je die. Ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vier jaar getijden lang. Voel het heel vaak als jij opstaat of na een zomerse bui. Wordt al week bij de gedachten jij die loopt in me liever Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik domweg naast je fiet. Het Komt ook dat ze nou het gekke zelfs door helemaal niets.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 Ik proef het tijdens ons zoenen, of als jij plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God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 Een van mijn mooiste dromen is oud te worden met z'n twee. En dat die maar uit mag komen. Ik heb je lief, ook naar mijn oude. Ik heb je lief, waarom moet ik zonder jou? Het zijn vier heen. De kleine woordjes en al maak je dat een beetje bang ik heb je lief 104 kerstbomen lang ik heb je lief ik heb je lief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 Was Chris van Duo en L, de keer die ook, Eddy? Ja zeker. Net hebben we nog eventjes hiervoor natuurlijk Jan gehoord van Paul de Leeuw. Ik heb je lief. Ja, we zijn eigenlijk een beetje doorheen. Helaas heb je nog niet meer uitgebracht. Nee, helaas nog niet. Maar ja, goed, wat niet is, dat kan Dat kan ook wel. En dat gaat ook wel komen, ja. Want achter de schermen zijn we druk bezig met een nieuwe single. Dus ja. Daar, je kan erop wachten. Ja, nou, dat zeggen. gaan we zeker doen. En ja. Uh, ja, nou ja, in ieder geval uh, he, uh, gaan we zo even live een, een nummer, uh, ja, nummer graag. doen. He, en dan laten we eerst even een plaatje horen van uh, Mick Herden. Mick Harden, he, ja. leuk. Ja, dat, uh, en dan heb ik genomen, ja, ik lach lang ik leef. Een heerlijke plaat. Zeker. Ik vast wel. Zeker, ja, die ken ik, ja. Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan wij even een nummertje uitzoeken? Ja, inderdaad. En zo eventjes live hier tegenwoordig gaan brengen. Prima. Oké. Okay. Mick Helen, en ik lach zolang ik leef en ik leef zolang ik lach. Daar ga je dan, zonder een woord van spijt. Ja, ik zie zelfs een lach.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 Ego Lach zolang ik leef en ik leef zolang ik lach. En ja, we hebben een nummer gevonden, Eddie. Nou, dat is mooi. Ja. Ik, uh, ik heb gekozen voor uh, Althans, wij hebben gekozen voor uh, René Vroger. Ja. En uh, daar sta je dan. Ja, een, een heel mooi lied. Ja. En uh, ja, goed, het is al uh, een wat ouder nummer uh, in het Nederlands gezongen door René Vroger. Ja, hij heeft het uh, en, zelfs uh, uh, twee keer uitgebracht. Hij he? heeft het zelfs ja. al twee ja. keer ja. uitgebracht. Ja. En uh, ja, ik vind het uh, van, de, uh, van de cd die hij toen heeft gemaakt... Vind ik dit wel een van de mooiste nummers. Ja, dat ja. is inderdaad een heel, heel mooi nummer. En ook zeker qua melancholie tekst. Ja. ja, het is gewoon één. Ja. En nou ja, dan gaan, wij, gaan we hem starten. Die ga ik even ja. voor jullie zingen. Live. Je, je bent er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ook. Nou, nou laat nou, komen. Dan gaan we. Mocht. Eddie Wester. En uh, ja, hij zingt een nummer van René Vroger hier live in de studio. En het nummer is getiteld, daar sta je dan. Daar sta je dan, verloren eenzaam, een gebroken man Nou daar sta je dan, en ook geen piek meer in je zak. met je grote mond, jij zwaaide altijd met je vinger rond, huh. nou daar sta je dan, terwijl je dacht dat jij wat had, maar nu leg jij je maanden in de grond, waar zijn Staan, jij bent uitgespeeld Want als jij op een dag geen cent meer hebt En niets meer kunt geven Nou dan weet je vast wie echte vrienden zijn Nou dat zijn er tot niet veel Eigen huis waar jij nog komen kan. Nou, daar sta je dan. Worden jouw wonden ooit geheel? Ach, je zult veel stuk Je zuigt Is dat jouw levensles? Huh. Nou, daar sta Eén mens die dit ooit met je deed. Ik ben... Ja, dat klinkt, dat klinkt heerlijk, Harry. Ja, nou ja, heerlijk. graag gedaan. Ja. ja, ik ben er perplex van eigenlijk. Nou, ja. dat is mooi. Ja, Daar doe ik het voor. Ik denk dat, uh, wil je dadelijk nog eentje doen? Ja hoor, ja, dan zoeken we er gewoon nog even eentje uit. Uh, dan draaien we een nummertje tussendoor en dan zoeken we er gewoon nog eentje uit. Ja, nee, dat is prima. Dan ja. gaan we er nog een nummertje doen van uh, Henk Dame. En ik laat je gaan. Dan zoeken wij er nog even eentje uit. Goed, doen we.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 It's oh. Je vraag Ik laat je gaan. Ik laat je gaan. Als was je dan? Henk Damen. En ik laat je gaan hier bij CFM Entertainment For You. Tot de klokjes van 7 uur. En mijn naam is Fred Heij. En te gast hebben we hier Eddie Wester. En uh, ja. Je gaat nog, uh, we ja. gaan nog een liedje doen, hè? Ja, tuurlijk en, gaan we nog een liedje ja, doen. We hebben er eentje uh, genomen van uh, Jannis. Ja. En ja, huilen doe ik wel alleen... Ja, een heel mooi lied. Uh, ja. Recht uit het hart van Mooie, uh, mooie bellet, ja. Ja, en uh, Jannes is ook wel een, een van mijn, mijn favoriete artiesten van dit moment. Ja. En huilen doe ik wel alleen. Ja, het komt zo recht uit zijn hart. Ja. Het vertelt zo op een, ja, op een, ja, op een gewone manier... Het gevoel wat hij heeft, ja. hè? iets wat ja, denk dat, meerdere dat. mensen wel herkennen. Ja, ja, het komt eruit. En, hè? En, ja. Het gevoel komt eruit, je zingt het. Hè? Ja. Je gevoel, ja, ja, hoe moet je het zeggen? Je zingt het gevoel. Ja, en het, het is ook, uh, ja, ja, ik vind het echt een, een, een mooi levenslied. Ja, dan gaan we starten. Doen we, doen we. Doe komt ie. En die wisten: en huilen, doe ik wel alleen.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 Want huilen doe ik wel alleen Geen mens ter wereld ziet mij tranen Ik deel met iedereen mijn lach Maar tranen hou ik voor de nacht Ja, voor de nacht te samen doe ik wel alleen Dag, prachtig wijsheid met de jaren Ik kom mezelf uit niet besein maar huilen doe ik wel aan vrienden zijn vaak jij deelt alleen Op je verdriet, dat hoort bij vriendschap wel te dag. Dan word ik stil en ik zeg: laat mij maar even een echte vriend heeft mijn vreugde verdiend, dus hebben Geen mens ter wereld ziet mijn tranen Ik deel met iedereen mijn lach Maar tranen hou ik voor de nacht Ja, voor de nacht Dus huilen doe ik wel alleen oh, Dat prachtige de bijzicht met de jaren Ik kom mezelf eroverheen. overheen Al ben ik niet van steen Maar huilen doe ik wel Dat brachte bij het met de jaren. Ik voel mezelf wel overheen, al ben ik niet van zijn, maar al doe Zeggen. Ja, ja, dankjewel, dankjewel, ja, okay. dankjewel. Ja, ik ah. hey, dankjewel. Ja, Heerlijk Eddie ja. Ik zie dan wel weer Naar het gaan van zes uur Ja, dus ja, ja. Hebben we de tijd mooi opgevuld dacht ja, ik, wel, hè? Ja, ja. Ja. Nou, ik hoop dat de mensen ervan genoten hebben Ja, ik uh, hoop het ook en, ja. uh, nou ja, uh, Ze kunnen nog een stukje terugkijken Op YouTube in ieder geval ja. uh, en, uh, dat, dat, uh, dat plaats ik er dadelijk eventjes op en uh, nou ja, dan kunnen ze in ieder geval jou ook bereiken via Facebook. En ja. uh, www.eddywester.nl met IE. Precies. Precies, En ja, wat had je nog meer? Uh, Instagram, hè, geloof ik? Instagram uh, heb uh, ik ook. ook en vooral mijn uh, Eddy Wester uh, pagina op Facebook liken mensen. Ja, en gewoon eventjes. Hoe meer liken, hoe leuker. Ja, eventjes kijken, even liken. Ja. Graag. En uh, ja, Precies. ik zou zeggen bij deze in ieder geval bedankt. Graag gedaan. Voor jouw gedaan. komst hier ja. naartoe en uh, jouw vrouw ook natuurlijk. Ja, dankjewel. Ook en, namens mevrouw. Ja, en oh ja, ik hoop je natuurlijk uh, ja, graag weer terug te zien hier in de studio. Ja, zeker. Ik uh, vond het erg gezellig. Ja. En, uh, het, het was de moeite waard om het ritje even te maken ja, van ja, waar ik ja, vandaan ja, kom. Het is, dus, het is een aardig stukje inderdaad. Inderdaad. Uh, het is nou, het is tweeënhalf uur. Ja, ongeveer 2,5 nou, uur rijden, ja. bedoel ik, dus, <laughs> Nou ja, in ieder geval lekker terug. Uh, je gaat nog lekker wat eten onderweg nemen. Ja, dan. dat denk ik wel. Ja, gelijk, Inderdaad. Ja. ja, dus ik zou graag, uh, graag zeggen tot de volgende keer. Zeker weten. Ja. Graag. Oké, okay, en dan uh, ja, even kijken hoor. Uh, want ik zie gelijk uh, de, de boel een beetje te, te, te, te verpauperen. <laughs> en uh, ja, we gaan in ieder geval naar het nieuws van zes uur. Ik zou zeggen tot zo. Eddie en vrouw, uh, Ja, wel thuis zou ik zeggen. Rustig ja. aan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hé, hey, groetjes. Hoi. Hoi. Hoi.